Een etentje bij een tovenaar. Oom Jonathan houdt van lekker en bijzonder eten. Daar is hij zo bekend om dat hij vaak wordt uitgenodigd door beroemde mensen. Zo heeft hij al eens bij een miljonair gegeten. Op een dag kreeg oom Jonathan een uitnodiging om bij meneer Zwarthoed te komen eten. Oom Jonathan had meneer Swarthoet een week daarvoor het leven gered. Meneer Zwarthoed was toen bijna onder een auto gelopen. Maar oom Jonathan had hem op tijd bij de kraag van zijn jas kunnen grijpen en hem op de stoep kunnen grijpen. Oom Jonathan vond meneer Swarthoet een aardige man. Al had hij vreemde puntige oren en op elk oor een klein plukje haar. De volgende dag... Trok om Jonathan tegen etenstijd zijn jas aan en liep naar de voordeur. Hij liep naar het huis van meneer Zwarthoet en belde aan. Meneer Zwarthoet deed zelf open en liep voor om Jonathan uit naar de eetkamer. Om Jonathan had nog nooit zo'n vreemde kamer gezien. Er stonden twee tafels. De ene tafel was van koper en daar stond een grote kristallen bol op. De andere tafel was van hout en er waren uitsparingen ingemaakt waar je benen precies in pasten. En op de tafel stond een plant met twee bloemen die licht gaven. Aan de muren hingen allemaal gordijnen die met afbeeldingen van bloemen en dieren geborduurd waren. Oom Jonathan streek met een vinger langs het borduursel en toen zag hij dat de bloemen en dieren van plaats veranderden. Uh, vertelt u mij eens, zei meneer Swarthoed tegen oom Jonathan, bent u gauw bang? Euh, zei oom Jonathan, euh, nee, niet zo gauw. Dan is het goed, zei meneer Swarthoed. Ik zal mijn bediende roepen, maar ik moet u waarschuwen, hij ziet er een beetje vreemd uit. En meneer Zwarthoed klapperde met zijn grote puntige oren. Uit een koperen pot in de hoek van de kamer kwam een langwerpig, glibberig ding omhoog kronkelen. Eerst dacht oom Jonathan dat het een slang was, maar het was de arm van een inktvis. Langzaam kwam het dier uit de pot en kroop langs de muur omhoog. Daarna gleed het over het plafond tot vlak boven de houten tafel. De inktvis hield zich met één arm aan het plafond vast... en met zijn andere armen haalde hij borden, messen en vorken uit de kast en dekte de tafel. Dit is Olivier, zei meneer Zwarthoed. Hij is heel wat sneller in zijn werk dan een gewone bediende. Maar hij heeft dan ook meer armen om mee te werken. Vertelt u eens waar hebt u trek in. Wilt u een stukje pompoentaart of hebt u liever spinaziesoep? Geeft u mij maar soep, zei om Jonathan. Meneer Zwarthoed nam zijn hoge hoed van zijn hoofd en schonk uit de hoed twee kommen vol met soep. Spinaziesoep is pas echt lekker met een scheutje verse room, zei hij. Kom eens hier, Bertha. Tot grote verbazing van oom Jonathan sprong er een kleine groene koe op de tafel. Die koe was niet groter dan een konijn. Ze stond rustig voor meneer Zwarthoed terwijl die haar molk. Er stroomde verse room in een zilverkannetje dat Olivier op tafel had gezet. Oom Jonathan vond de soep heerlijk smaken. Uh, waar hebt u verder trek in? vroeg meneer Zwarthoed. Uh, ik laat het verder graag aan u over, zei oom Jonathan die heel nieuwsgierig was naar wat er verder op tafel zou komen. We zullen eerst geroosterde vis en daarna gebraden kalkoen eten, zei meneer Zwarthoed. Olivier, vang eens een vis en Cornelis... Jij moet de vis roosteren. Oom Jonathan zag iets in de haard bewegen. Even later stond er een vrolijke draak achter de stoel van meneer Swarthoet. Het dier had op de hete kolen in de haard gelegen en hij gloeide aan alle kanten. Beloof me Cornelis dat je je staart goed uit de buurt houdt, zei meneer Swarthoet. Want als je weer de tafels groeit, gooi ik een bak koud water over je heen. Maar hij zei zachtjes tegen om Jonathan, dat zou ik niet echt doen hoor. Want het is heel gemeen om koud water over een draak te gooien. Olivier kwam terug in de kamer. In een van zijn armen hield hij een schoongemaakte vis. Hij wierp die naar Cornelis, die de vis tussen zijn hete voorpoten roosterde. Olivier rijkte een schaal aan. Cornelis legde de vis erop en even later zette Olivier de geroosterde vis op tafel. Het is best handig om een draak in huis te hebben, zei meneer Zwarthoed. Vindt u ook niet? Eh, uh, ik weet het niet, zei oom Jonathan. Ik heb nog nooit eerder een draak gezien. Natuurlijk, natuurlijk, zei meneer Swarthoet. Wat dom van me. Cornelis was afgekoeld en kroop klappertandend terug in de haard. Toen de vis op was, zette Olivier een grote gebraden kalkoen op tafel. Meneer Zwarthoed haalde een buisje uit zijn zak, blies erop... en er kwamen zes gebraden worstjes tevoorschijn. Olivier bracht schalen met groenten en aardappelen binnen... en meneer Zwarthoed schonk saus in de sauskom uit zijn hoge hoed... Terwijl we eten, zal ik alvast voor het nagerecht zorgen, zei meneer Swarthoed. Hij stond op en klopte met een stokje tegen de hoeken van de tafel. In elke hoek verscheen een bobbel. En daar kwamen kleine groene plantjes uit. Oom Jonathan begon steeds verbaasder te kijken. Maar het eten zag er allemaal heel lekker uit... Terwijl ze aten groeiden de plantjes met reuze snelheid uit tot kleine fruitboompjes. Neemt u eens een peer als nagerecht, zei meneer Zwarthoed. Eigenlijk moet je deze peren buiten eten, want ze zijn zo sappig dat het sapper uitkomt als je erin bijt. Maar uh, ik zal deze peer betoveren, zodat u hem gerust aan tafel kunt eten. Toen begreep oom Jonathan dat meneer Zwarthoed een echte tovenaar was. Hij at de peer met smaak op. Na het eten schonk meneer Zwarthoed koffie uit zijn hoge hoed. Ze praatten nog wat na over toveren, voetballen en honden. Toen zei oom Jonathan dat hij het heel gezellig had gevonden, maar dat hij echt weer naar huis moest. Olivier hielp Oom Jonathan in zijn jas. En meneer Zwarthoed zei, Ik zal u naar huis laten brengen. Neemt u gerust een paar peren mee. Maar u moet ze wel buiten opeten. Want van een afstand kan ik ze niet betoveren. En Gaat u maar op dit kleed staan. Oom Jonathan ging op het kleed staan. Meneer Zwarthoed zei, Doe uw ogen maar dicht, want de meeste mensen worden een beetje misselijk als ze voor het eerst op een vliegend kleed reizen. Meneer Zwarthoed klapperde met zijn oren. Eerst voelde oom Jonathan koude lucht langs zijn gezicht stromen. En daarna werd de lucht weer warm. Als hij niets meer hoorde suizen, mocht hij zijn ogen weer open doen, had meneer Zwarthoed gezegd. Oom Jonathan deed zijn ogen open en hij stond in zijn huiskamer. Hij had een heerlijke avond gehad en in zijn armen droeg hij vijf grote peren. Daarom wist hij zeker dat hij bij een echte tovenaar op bezoek was geweest.